Gisteravond en vannacht heeft de politie vijf huizen doorzocht. Er werd één verdacht gearresteerd, maar het meisje is nog steeds spoorloos. De politie roept mensen in heel Nederland op om naar haar uit te kijken. Bij een bomaanslag in Iran zijn zeker negen toeschouwers van een militaire parade omgekomen. De bom ontplofte in het publiek. Tientallen mensen raakten gewond. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De bom ontplofte in het noordwesten van Iran in Mahamabad. Die stad ligt in een Koerdisch gebied waar zelden aanslagen worden gepleegd. Vandaag worden in diverse steden in Iran militaire parades gehouden. En daarbij wordt stilgestaan bij het begin van de oorlog met Irak, 30 jaar geleden. Tweede Kamervoorzitter Verbeet roept Kamerleden op niet te twitteren tijdens debatten. Ze zei dat alle Kamerleden wel eens twitteren... maar dat het voor de voorzitter heel onoverzichtelijk wordt... om die nieuwe stroom aan gedachtenwisselingen te managen. Verbeet wil dat Kamerleden alleen buiten de debatten Twitterberichten sturen. Directe aanleiding voor haar opmerking was een discussie over een bericht... van PVV-Kamerlid Brinkman over de Nationale Ombudsman. In dat Twitterbericht noemde Brinkman de Ombudsman een D66-potentaat. Brinkman zelf zegt trouwens dat hij dat bericht niet tijdens het debat heeft getwitterd. Het blussen van de brand in een berg houtafval in Maastricht gaat nog langer duren. De brandweer kan nog niet bij de smeulende kern van het sloophout komen. De brand woedt in een enorme berg houtafval op het terrein van Pieter Cycling in Maastricht. Het niet brandende hout moet worden weggehaald voordat de brandweer de kern kan blussen.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 Take it all for granted, oh, sun and ice will. Cry star So take your time stop Like I told you and never take it all for granted Oh, the sunrise will do Better to air you The sunrise will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 Let Zie FM op 106.9 is zon, zandvoort en zomerhits. -Zomer en de wind die weide werd als woeler en je zwaaien was het moeilijk om te merken: ik de zoen, jij me toeglies, niet mee kreeg toe. You not me if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 What we wanna ride, we gotta make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 Dat je ontspannen kan zo over zijn. Hoe kom naar de stad? Zijn overrichting.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 Venga, bailar conmigo. Ven a tomar el sol conmigo. Venga, baila conmigo en la playa.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 So on you love